Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Uit zijn bureau Randstad heeft in de tweede helft van maart een omzetdaling gehad van zo'n 30%. Dat meldt het bedrijf in zijn cijfers over het eerste kwartaal. De daling is voor onze Randstad een voorbode voor de komende maanden. Veel bedrijven laten door de coronacrisis hun uitzendkrachten gaan. Vakbond CNV stelde begin deze maand aan de hand van een steekproef vast... dat in Nederland bijna de helft van de uitzendkrachten geen baan meer heeft. Dat zou gaan om 137.000 mensen. Het consumentenvertrouwen is in april compleet ingestort. Het vertrouwen in de economie en de eigen portemonnee... is volgens het CBS gedaald naar min 22. In maart komen het consumentenvertrouwen nog uit op min 2. De corona-uitbraak en de dreigende recessie maken consumenten diep bezorgd. Nog nooit was er zo'n grote daling in een maand tijd. Minister De Jonge van Volksgezondheid laat zelf een corona-app bouwen... die het werk van de GGD's moet verlichten. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. De zeven apps die dit weekend in de race waren zijn afgevallen... De GGD's gaan nu eerst een plan opstellen. Daarna wil de minister een team samenstellen van appbouwers en experts op het gebied van privacy. De bedoeling is dat de app helpt bij het sneller opsporen van mensen die contact hebben gehad met iemand bij wie later corona is vastgesteld en die dus zelf mogelijk ook besmet zijn. Over vier weken wil de jongen een besluit nemen of zo'n app gaat werken of niet. Ruim 7,8 miljoen tv-kijkers zagen gisteren de persconferentie van premier Rutte... en RIVM-directeur van Dissel, meldt Stichting Kijkonderzoek. De extra NOS-journaal op NPO1 trok verreweg de meeste kijkers, 5,6 miljoen. Naar RTL Nieuws keken ruim 1,6 miljoen mensen... en op SBS6 nog eens bijna 600.000. Het weer het is zonnig en het wordt 15 graden op de wadden... tot maximaal 22 graden in het zuiden. Door de stevige oostenwind voelt het frisser aan. In de loop van de avond neemt de wind wat af... Ook morgen minder wind en maximaal rond 22 graden. In het weekend wordt het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AMB. Er staat één file. Op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend is de vertraging 5 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Faster